De mijnwerkers zitten op zo'n 300 meter diepte. Mogelijk raakt de zuurstof nu snel op. Maar het kan ook zijn dat 34 mannen door de laatste instorting zijn bedolven. In de Eredivisie heeft AZ zijn uitwedstrijd tegen NAC Breda met 1-1 gelijk gespeeld. NAC werkte daarmee het strafpunt weg dat de club voor het begin van de competitie van de KNVB had gekregen voor het laat betalen van premies. Valkenburg opende in de tweede helft de score voor AZ. Amoa maakte tien minuten later, tien minuten voor tijd, de gelijkmaker. Waardoor NAC na een wedstrijd weer op nul punten staat. De andere uitslagen van vanmiddag zijn Groningen-Ajax 2-2, Feyenoord-Utrecht 3-1 en Vitesse-Ado-Den Haag ook 3-1.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 Is de zomer van ZFM. Met, Met nu. Bijzonder Zandvoort. Van de Roosendaal van Radio CFM Zandvoort. En ik ben onderweg voor mijn programma naar de Waterleidingduinen. En daar ontmoet ik s'avonds boswachter Martin Jonker en Bart Noord.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 Tu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 en um, voor die meervleemhuizen geldt eigenlijk hetzelfde, die zitten hier al zomers niet, maar in de periode uh, uh, in de herfst en in het voorjaar, dan vliegen ze van hun winterverblijven naar hun zomerverblijven en dat doen ze ook via lijnvormige elementen, en dat kan van dat alles zijn maar over het algemeen zijn het bomenladen of waterwegen en dan is in het geval van die meervleemhuizen, want die is Europees gezien nog wat extra beschermd dus een habitatrichtlijnsoort, moeilijk, moeilijk woord, maar goed um, daar zijn de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 He mixes it with love and makes the world taste good makes the world taste good Now who can make a rainbow? Who can make a rainbow? Wrap it in a sigh Wrap it in a sigh Soak it in the sun and make a groovy lemon pie The candyman The candyman The candyman can The candy man can The candyman can. Candy can. Candy can. Candy can cause he mixes it with love and makes the world taste good Is it with love? Dus eigenlijk de schreeuw waar we het net al over gehad hebben, opvangen. En het leuke is, het, is, het ritme van het beestje, uh, dat, dat geeft eigenlijk aan welke soort het is. Dus. dus het apparaat zegt ook uh, of het dus een watervleermuis is of een uh, franje staat uh, Dus ja, hartstikke mooi apparaat. Hartstikke geavanceerd inderdaad. Dat is er gewoon ingestopt inderdaad. En uh, door herkenning ook van andere onderzoeken.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 want, want daar vliegen ze gewoon, als je met je rozeetje of met je biertje in de tuin zit, vliegen ze gewoon over in, in, in, in het avondlicht. Dus vleermuizen zien, hier in de duin zal je, zal je niet lukken. Maar mocht je nou om welke reden ook toch geïnteresseerd zijn in, in de bunkers die, die, die her en der liggen, dan kan ik je het bunkermuseum in Hoek van Holland aanraden. Of er is een nieuw bunkermuseum in Noordwijk sinds een paar jaar waar, waar ook erg... Ja, waar ook vleermuizen zitten, maar die, die zouden je er in de zomer niet zien waarschijnlijk. En in de Muiden is een bunkermuseum. Dus daar, als je echt voor de bunkers gaat, zeggen, kan ik je ja, toch best naar die musea verwijzen. Hele mooie bunkers, mooie ingerichte musea. Martin, Waternet is trots op zijn vleermuizen. Wat doen jullie daarvoor? Uh, nou, om te beginnen hebben we de samenwerking met de, de vleermuizenjongens. Uh, dus we, we sluiten de, de, de meest kritische...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 Vraag gedaan, hartstikke leuk en uh, nou, tot de nacht van de vleermuis, uh, eind augustus.